8 uur na net wel met het NOS-journaal. De Palestijnse leider Abbas heeft voor juichende aanhangers... een toespraak gehouden waarin hij zich keihard opstelde tegenover Israël. Hij zei dat hij niet op de knieën zou gaan en niet zou afzien van de eis... dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van Palestina wordt. Verder zei Abbas dat hij Israël niet zal erkennen als Joodse staat. Abbas sprak voor enkele honderden Palestijnse activisten uit Jeruzalem... die hij had uitgenodigd om naar zijn hoofdkwartier in Ramallah te komen...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 In Utrecht hebben vanmiddag ruim duizend schoonmakers gedemonstreerd voor betere werkomstandigheden en hoger loon. De schoonmakers vinden dat ze te weinig tijd krijgen om hun werk goed te doen. Veel demonstranten hadden hun kinderen meegenomen omdat die hun ouders minder vaak zien door de onregelmatige werkuren. Ook is er vaak niet genoeg geld. Uit onderzoek door de FNV blijkt dat zo'n 70 procent van de schoonmakers te weinig zegt te verdienen om rond te kunnen komen. De Egyptische legerleider Al Sisi wil wel president worden, als hij de steun krijgt van het volk en van het leger. In de staatskrant Al Ahram spreekt hij zich voor het eerst hierover uit. In Egypte is het leger aan de macht sinds vorig jaar juli. President Morsi werd afgezet. Morsi, de leider van de inmiddels verboden moslimbroederschap, was de eerste democratisch gekozen president sinds het vertrek van Mubarak. Voetbalclub Vitesse heeft excuses aangeboden voor de zaak rond de Israëlische speler Dan Mori en het trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Verdediger Mori mocht vanwege zijn Israëlische paspoort de Emiraten niet in. Vitesse liet hem thuis en ging toch gewoon op trainingskamp en dat leidde tot een storm van protest in binnen en buitenland. Vitesse zegt nu dat het verontschuldigingen aanbiedt aan iedereen die zich getroffen voelt door de affaire. Het weer vannacht in het middenland ligt de vorst, morgenochtend vooral in het zuiden mogelijk mist. Later zonnig, het blijft droog en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij het tweede uur van NOS Langs de Lijn op deze zaterdagavond. Nu een uur lang te gast, zoals ik net al zei, in onze serie Wintergasten. Jochem Theo Albeda. Dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. Jochem met GCH. Ja. En we noemen hem Joop. We noemen hem Joop. Dat was een uh, besluit van mijn ouders. Uh, dat klonk wat beter in die tijd. Mijn paken heette uiteraard uh, Jochem. GCH was een lastige uh, om dat langs de ambtenaar van burgerlijke stand te krijgen. Maar enige standvastigheid in Friesland was... Uh, mijn ouders niet vreemd, dus ja. het bleef Jochem. Je paken. Mijn paken. Ja. Dat is voor de Limburgers? Opa. Opa. Stille man, ik voel zijn hand als het ware nog als ik met hem over de velden liep op jacht naar kiewietseieren. En hij leerde mij naar vogels kijken samen met mijn vader. Um, wanneer een kiewiet, een kiewiet eieren heeft, hoe je dat kunt zien aan zijn vlucht, waar hij opstijgt en waar hij neerkomt als hij jongen heeft, en waar je dan wel moet gaan zoeken en waar je niet moet gaan zoeken. En ik voel ook nog dat ik langs die kanalen loop waar veel armoede heerste. Um, om samen te gaan vissen. En dan had hij grote potten met kleine visjes om te gaan snoeken... en dat was voor mij natuurlijk een ongelooflijk spannende ervaring. In, um, in, een, in een dorpje 20 kilometer verder dan waar wij woonden... dus ik moest daar ook altijd op de fiets naartoe. En ik voel zijn hand nog en ik voel hem nog... dat hij mij regelmatig terugtrok op het moment dat ik op een broertje... dus op een viereierig nestje van een kiewit trapte. Dus hij bracht me er eerst naartoe en dan had ik nog steeds niks gezien... Stond ik er bijna bovenop en dan trok je mij. Bijna bovenop, ja. Bijna bovenop, ja, ja, ja. ja. Waar voel je hem dan? Voel je hem dan echt in je hand? In mijn hand en ik weet ook dat de eieren voor in de pet gingen. Dat was de be bewaarplaats bij mijn paar. Was dat zo'n pet met zo'n klep aan de voorkant? Of? Pet met klep, logisch. Droeg iedereen in die tijd. En wat gebeurde er dan met die eieren? Uh, dan werd er altijd even gecontroleerd of ze al bebroed waren. Dat doe je door ze in het water te laten zakken. En vervolgens uh, werden ze opgegeten. Ja. Ja. En zondagsmiddags waar we vaak in het weekend dan... Uh, waren we daar dan om een uur of één, dan was het uh, einde spelen. Uh, ga maar even bij mij zitten en dan luisteren we naar... Uh, G.B.J. Hilterman, de toestand in de wereld. En ik zie de groene sofa nog. Ik heb hem jarenlang later nog gehad als aandenken. En ik zie me daar nog met hem zitten, mijn vader aan de andere kant. En dan keken we naar dat groene oog... waarmee je een radio kon scherpstellen voor het juiste signaal. Ja, en dan hoorde je dit. Het wekelijkse commentaar van meester G.B.J. Hilterman. Ik verzeker u dat ik echt niet de stemmingsbeduiver wil uithangen, maar dat ik ondanks de honderden krantenpagina's toelichtingen en overzichten en de mening van honderden autoriteiten die zich allemaal, de een meer, de ander minder, positief uitlaten over de akkoorden tussen de regering Rabin en de PLO-leider Yasser Arafat, dat ik ondanks dat alles het te vroeg vind voor een weloverwogen en bezonken oordeel, en wel omdat er feitelijk maar heel weinig is besloten... Aan... De noodzaak die mijn vader en mijn opa vonden van als uh, GBJ-Hilterman spreekt... het is voor ons belangrijk om te weten wat er in de wereld gebeurt... en dan moet je maar even stil zijn. Hm. En dat deed ik dan ook gewoon. En ja, na verloop van tijd had je wel het idee dat het ergens over ging... wat in de verre buitenwereld iets van, uh, van betekenis had. En het heeft, heeft je denk ik onbewust toch toch gevormd. Het is wel ergens in mijn geheugen gezakt. En blijkbaar wel zo diep... dat het op het moment dat het aanraakt... dat het ook direct weer naar boven komt. Wat, wat he, in wat voor manier zou het je gevormd nou, het, het, hebben? hebben? Het had te maken hoe mijn vader... en mijn moeder en uh, mijn paken... in het leven stonden... om nooit te vergeten dat... het elders in de wereld belangrijk is... om altijd een verbinding te maken met de rest van de wereld. Uh, te kijken wat daar gebeurt. Omdat Nederland niet een geïsoleerd landje is... En in de tweede plaats, wat ik altijd herinner is altijd die um, zeg maar sociale dimensie die erin zat uh, om te zorgen voor de mensen die het slechter hebben. Je wilde ook absoluut een, uh, een, uh, een fragment horen uit die periode. Zullen we eerst even luisteren en dat je dan uitlegt waarom je dit hebt gekozen om te, om te horen of wil je ervoor al iets over zeggen? Laat nou, we luisteren. One giant leap for me. <laughs> oh, that looks beautiful, Samuel. It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Columbia, Columbia, this is Houston ALS over. Yes, Houston, Columbia on the high gate over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. Ik denk dat je de enige persoon around die niet tv-coverage of heeft. Oftewel, de hele wereld zit hier naar te kijken. Ja. Ja, daar was je ja. zich wel van bewust. Waarom wilde je dit nog een keer laten horen? Nou, het begon in, denk ik, was, ik was acht toen Gagarin uh, met Russen uh, er naartoe gingen. Um, ik weet dat ik toen wel gefascineerd was dat Kennedy toen zei: eigenlijk gewoon als, als soort leider zei van: Goh, wat, wat gaan wij nou eigenlijk doen? Hij deed toen twee dingen, herinner ik mij. Over tien jaar zijn we, binnen tien jaar zijn we de eerste die op de maan staan. En het tweede wat hij toen deed, en dat was een soort verscholen maatregel... ...hij verdubbelde het onderwijsbudget. Dus die, de visionaire capaciteit van zo'n man die zegt... Van, ...ik zet een doel in de ruimte, maar wat voor de samenleving uh, herkenbaar is. Een man op de maan is iets wat we elke nacht kunnen zien... Dus het is ook niet een droom, het is ook niet iets voorbij de horizon. Het is ook iets wat mensen fascineert. En toen Gagarin dat gedaan had... en uh, tien jaar later, op 21 juli, dacht ik, 1969, dit gebeurde... was ik net in Groningen gearriveerd om naar de sportacademie te gaan. Ja, en dit, dit was wel een, uh, iets waarvan ik, toen ik gewoon klein was eigenlijk nog... dat ik dacht van, goh, als ik nou echt groot ben, zou ik wel astronaut willen zijn. Het is niet gebeurd. Nee. Ja. nee. Het kan nog. Je kan nog naar Mars eventueel. Uh, dan kom je niet meer terug, ben ik bang. Ja, maar dan in. wordt dit mijn laatste interview. <laughs> <laughs> nee, dan dus werd ik ben toch wel een beetje aardsgebonden. Nee, maar wat, ja. zat, wat fascineerde je dan in de gedachte dat je naar de maan uh, kon gaan? Um, Ergens komen waar iemand anders of bijna nog niet ja, was Ja, dingen doen geweest, die nog nooit geweest zijn. Ja. Ook dingen doen waar mensen van tevoren al zeggen dat kan niet. Uh, mission Impossible... Uh, het is natuurlijk ook een heel verleidelijk iets... zoals iedereen wel, he, de mens fundamenteel eigenlijk graag wil vliegen... terwijl we dat niet kunnen. We willen naar de maan, terwijl we voelen dat dat niet kan. Maar het was ook een combinatie van een aantal dingen die me wel bezig hielden. Een beetje, een beetje zeg maar, uh, natuur en techniek, de wetenschap. Uh, er zat ook iets in van um, de eindeloosheid, het avontuur, vrijheid. Daar zat ook een combinatie in van avontuur, eindeloosheid en techniek. Ik was, ben niet opgeleid uh, uh, met scheepsbouw of dergelijke, maar ik dacht van ja, maar dat moet ik toch kunnen. En ik heb dat van hem geleerd. Hij was daar uitermate bedreven in. Dus van lasten, snijbranden tot houtbewerking tot masten maken, zwaarden maken. Daar heb ik me toen 10, 12, 13 jaar mee bezig gehouden. En gelijktijdig nadenken van hoe zou een ideale volleybalspeler Uitzien. Dat teken ik dan af en toe eens op die mast... en vervolgens dat weer wegschuren... want die mast moest toch rondgemaakt worden. Dus elke tekening was toch geschiedenis even later. Maar dat, dat, dat hield mij wel steeds bezig. wat is nou de ideale compositie? Wat zou het ideale spel zijn? Wat zou de ideale vorm zijn van een volleyballer? Van de toekomst. Wat is het spel van de toekomst? Welke strategie en theorie? En we konden daar eindeloos met een aantal jongens in Groningen... Uh, avond aan avond over discussiëren tot mensen om ons heen er helemaal van gek van van de, van de spelers zelf? Of? Bij, sp bij spelers en ook wel een aantal coaches natuurlijk... waar ik toen veel mee uh, samenwerkte. En ik zat toen bij Lycurgus en ik hoor het je al bijna zeggen... dat was een vereniging van meer, roodhouden dan, of meer opperhoofden dan roodhouden. <laughs> dus iedereen was daar in die studentenwereld gewoon ook de baas. En we deden zelf het management. En we deden bijna alles zelf. Um, er was natuurlijk geen geld... Maar dat heeft mij toen wel heel erg gebracht. Van goh, ik, eh, Overdag was ik boterbouwer. Dan nam ik een zak met ballen op mijn rug bij wijze van spreken. ging ik s'avonds op de universiteit lesgeven. En met hoeveelheid geld... Ja, en ik had ja. een hoeveelheid geld gedefinieerd op een gegeven moment... wat ik nodig had. Om, en, nodig om, om te om. leven. Ik woonde met mijn vriendin op een boot. En ik had ongeveer 2000 gulden per maand nodig. En het jaar daarna merkte ik dat ik als ik twee uur minder les gaf... dat ik nog steeds 2000 gulden verdiende. Dus ik zei tegen die man die de administratie gaf kunt u mij elk jaar even uitleggen hoeveel uren ik moet geven voor 2000 gulden? Want ik kan toch niet meer uitgeven. Nou, dat dreef hem tot absolute wanhoop, waardoor hij <lacht> besloot om mij maar nooit een vaste aanstelling te geven. En toen dat wel zover was, bleek dat hij verdwenen was. Dus ik heb daar <lacht> jaren op de universiteit gewerkt tegen een, uh, naar een andere positie als vaste baan, wat toen nog een ideaal was, en dat steeds daar iets van... Een Tijdelijk contractje had en altijd minimaal een aantal uren om precies die 2000 gulden binnen te halen. Waarbij ik overdag weer kon gaan knutselen aan mijn boot. Ja. Begreep ik dan nou goed dat die Chalk uh, op uh, zonne- energie of windenergie. Ja, uh, nou, dat was gewoon, je draaide. Je, je lag gewoon. Hebben het over 19? Uh, 79. 78? 79. Oh, 79 sorry. Ja, je kocht een boot, dan had je een lichtplaats, maar de lichtplaats had geen voorzieningen. Nul. Ja, dan ga je een oplossing bedenken. Dus dan ga je een oplossing bedenken. Dus op een gegeven moment dacht ik: van, nou ja, dan moeten we naar windenergie. Dat was toen wel een hele dure oplossing, maar ook de enige oplossing. Dus op een gegeven moment draaide er zo'n windmolen bovenop uh, op de boot. En als het dan Windkracht 6 was, dan kon ik net Bruce Springsteen draaien. Maar zodra de wind dan afnam, dan had Bruce toch wel een heel merkwaardig einde. Van Born in the USA. <laughs> dat ging zo treurig langzaam uit. Als een pick-up pick met zijn pick deksel. Mm, met een, en dan was hij weg. Ja. <laughs> maar dat was gewoon olie, van olielamp uiteindelijk weer naar elektriciteit. Elektriciteit naar aansluiting met een telefoonlijn. Uh, en aangesloten zijn op de normale dingen. Mm. Maar toch ergens ook symboliseert zo'n boot toch. En dat hebben we nog steeds. Uh, dat symboliseert wel vrijheid. Ja. Je had uit die periode, uit de 70, tussen 70 en, en eind jaren 70... had je twee fragmenten, misschien zelfs drie, aangevraagd. Nee, twee zie ik nu. Uh, waarbij ook één muziekfragment. We gaan hem niet helemaal draaien, want ik hoor je graag praten. Dus we willen in ieder geval wel de sfeer uh, terughalen. Moet jij even zeggen wat voor bijzondere gedachten er hangt... aan uh, Still Crazy After All These Years van uh, Paul Simon? I met my old lover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 Zuid, waarom dit zo bijzonder is? Ik was klaar met de sportacademie en ging besloten om een jaar op reis te gaan. En kwam in Zuid-Europa een aantal Amerikanen tegen. Ook een aantal Amerikanen die dienstvrijgeraar waren. Wat toen heel bijzonder was. Waar we met American football speelden en op bestranden. Vervolgens naar Noord-Afrika gingen. En een afspraak maakten. We zien elkaar terug op 5 december voor de American Express in Genève. Toen hoorde ik deze LP. En dat is mij altijd, die LP is mij altijd bijgebleven. En die is eigenlijk verankerd in Genève. En die symboliseert de, het goede gevoel wat ik had van, goh, ik woon in een wereld waar mensen elkaar over de hele wereld weer tegenkomen. Afscheid van elkaar nemen. En als ik er nu hecht op terug dan ben ik nog net zo crazy als toen. Now I sit by my window and I watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day. But I would not be convicted by jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. after all these years. Ja. Yeah. Ik weet dat mijn vader bracht mij weg naar uh, Assen en die huilde. Hij zei: jij doet wat ik wou doen. En deze LP is mij toen steeds bijgebleven. Ja. En die symboliseerde maar, uh, maar, uh, dat. Je, je zegt dat nu even zo in een bijzin. van dat afscheid en dat je vader huilde en zei van: jij doet nu wat ik wilde. Maar dat ja. heeft toch een enorme impact, uh, kan ik me voorstellen. De ja, eerste 20 ja. kilometer in die trein heb je, heb je het zelf toch niet droog gehouden, denk ik? Jawel. Jawel. Ik vond het mooi dat hij dat zei. Ik vergeet dat niet weer. En ik weet alleen, ja, God, dat nu als je er helemaal op terug denkt. Nou, ik ben blij dat mijn kinderen dat ook gedaan hebben. Dat heb je, mee, dat dat, heb je echt meegekregen? Ja, dat die reis door de wereld maakt je zo. Dat is zo rijk. Daar je, krijg je zoveel ook um, bijzondere bewondering voor dit land. Wat ik maar zeg, als, als je het als een tafel zou zien, dat zou je Nederland beschrijven als een prachtige tafel. Alleen nog ligt wat stof op. En dat mag er hm. wel af. Daar nou zijn we al een tijdje bezig. En we hebben het eigenlijk uh, uh, uh, nog amper over sport gehad. Maar daar komen we echt zo wel op. Want met name de eerste... Echte reis die je uh, hebt gemaakt was naar het grootste sportevenement waar je laatste, later je grootste succes uit ja. je sportcarrière hebt behaald. Ja. En de Olympische Spelen van 1972. Maar daar mocht je eigenlijk niet heen, hè? Dat was een deugd niet, deug niet. Een bizarre, een bizarre ervaring. Wij kregen, ik zat op de Sportacademie in Groningen en dus in. Mijn beeld samen met die jongen met wie ik later Tjalken uh, restaureerde. Was München om de hoek. Of althans, ik kon het niet dichterbij bedenken. En dus moesten wij naar de Olympische spelen. En de eerste dagen moesten we wat later gaan. En we zaten met z'n tweeën van gaan we dat nou doen of gaan we dat nou niet doen? Gaan we nou luisteren? Het was de tijd van dat ontgroenen ook net weg was. En ik na twee dagen al de sportacademie moest verlaten omdat ik... een een spijkerbroek en een spijkerjasje draagde met een t-shirt in plaats van een blazer en een koltrui. Eigenlijk had dat ook nog een stropdas moeten zijn. Dus ik hoorde al tot. Welkom in de grote stad, Joop. Ik vandaag. was veel te jong. <laughs> ik was te, on te ondeugend. Um, en er hing nog een soort koorneiging rondom. Ook sport en opleidingen en netjes. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar op een avond: we gaan. En we werden verwelkomd zeg maar, door het, uh, het Duitse leger. Met tanks. Geen idee wat er aan de hand was. En liepen we daar rond. En komen op een gegeven moment bij dat gebouwencomplex... waar al die camera's opgericht zijn. En dan komt mondjesmaat allemaal informatie van Duitsers... en van andere mensen binnen wat er aan de hand is. En wat voor impact heeft dat dan als je dat hoort? Ja, als ik het terug moet halen... Ja, aan de ene kant van verbijstering naar interesse van wat gaan wij hier doen en blijven we of gaan we weg. We zijn gebleven. Uh, omdat wij vonden dat wij uh, daar ook nog steeds wat konden leren. En achteraf zeg je natuurlijk... Gewoon, maatschappelijk heb je natuurlijk wel wat geleerd. Hoe gaat dat in een crisis? Wat gebeurt er in zo'n stad? Dat je voor die tijd bijna geen kaartjes kon krijgen... en dat er na die tijd gewoon al die verkooppunten gewoon helemaal leeg waren... Dat we nog een geselecteerd groepje wedstrijden hebben bezocht. En toen op een gegeven moment teruggegaan zijn naar Nederland. Welke sporten hebben we dan ook? Volleybal, uiteraard. Japanners. Dat is toch een beetje ook een van de redenen. Atletiek. Mm. Mm. Waar Jos Hermens niet meer meedeed. Ja, die ging Besloot naar huis. Besloot om naar huis te gaan. Ja. Wanneer is het idee ontstaan dat je dacht, dit wil ik ook. Ik wil ook uh, naar die Spelen. Is dat, is dat in nee. je al een beetje nee. komen borrelen? Of was dat toen echt gewoon een leermoment? En waren de Olympische Spelen voor jou misschien in gedachten zo ver weg dat je dacht ja. van nou, dit is zo groot, daar ga ik nooit komen. Het wakkerde wel aan dat ik getroffen werd door het feit dat mensen gewoon altijd maar op zoek zijn naar dat persoonlijke excellentie. Het ging meer om zelfontwikkeling eigenlijk. Ja, ik schijn wel ergens aan het eind van de zeventiger jaren, ergens een keer gezegd van dat mijn droom was om met de beste van de wereld te werken. Geen idee met wie, <lacht> ook geen idee met wat, maar dat was wel uh, als volleybalcoach leek mij dat wel het beste, zonder dat ik wist dat het volleybal zou moeten zijn. Ik schijn dat gezicht te hebben van wie heb je dat gewoon horen? Nou, dat spreken. was iemand die zei: ik heb ooit een keer een artikel van jou in de krant gelezen well. en dan zat je met erg lang haar op je tjalk, op je mast, en toen zei je van mijn droom is om met de beste van de wereld te werken. Ja. En wanneer werd dat langzaam voor jou toch wel duidelijk dat dat wat de krant geweest toch waar was? Hebben we, hebben we het dan over de halverwege 80e jaren zo? Jong Oranje misschien? Weet je ja, 82 over? ben ik begonnen met Jong Oranje. Ja, en daar viel ik eigenlijk... Hè, weer terugkijken, viel ik met de neus in de boter... in een aantal lichtingen. En een van de kernlichtingen uiteindelijk... van het latere Olympische ploeg. Ja. ja. Henk Jan Held Marco Klok, Olaf van der Meulen Ron Zwerver. En de lichting daarvoor waar ik als assistent meegeven zat Edwin Bennen uh, Peter Blanchier paste daarin. Jan Postema had daarin gespeeld. Dus dat waren een Ronald Soutts, maar Dat was dus eigenlijk een groep die... al zoveel volume had. En met name ook fysiek volume. Die werd eh, internationaal ook... Ho allemaal hoog aangeschreven. Bijzonder getalenteerd. Alleen wij hadden in Nederland niet het vermogen om... Eh, talent te zien als een verplichting. Talent was een soort voorrecht. En dat was ook een eindprijs. En... Wat daar toen gebeurde, ik kon die droom wel hebben... maar de doorslaggevende factor is natuurlijk geweest... dat Avital Zelingen met Bert Goedkoop en Marco Brouwers... hebben besloten van de die Zelingen vragen. En die maakte eigenlijk van potentie werkelijkheid. En die heeft het dak weggehaald, die heeft de ruimte groot gemaakt... die heeft ons anders leren denken en groter leren denken. En die heeft, dat is de grondlegger geweest van het succes... Daar hadden wij, zoals met Pieter Muller in het schaatsen in 1999... een buitenlander voor nodig die ons wees op de bijzondere kwaliteiten... zonder dat wij in de discussie vielen van ja maar. En dat was Chris Kuznowski bij het, uh, bij het roeien, Ari Selinger bij het volleybal... en uh, Pieter Muller bij het sprinten. Natuurlijk waren die sprinters verduiveld goed... maar hij bracht iets wat ze de overtuiging gaf dat ze ook wereldkampioen konden worden... Ja wat dan in Nederland ogenblikken gebagatelliseerd moet worden... van dat is maar een mentaal kunstje. Maar we weten ook wel dat fysiek en mentaal... toch enigszins aan elkaar gekoppeld is. En bij elkaar noemen we dat een mens. Hoe ja. wow, haal je het in je hoofd om erin te stappen? Denk ik dan. Waarom? Ja. Nou ja, je had nul ervaring. Uh, ik was, je had heel weinig uh, uh, resultaten neergezet. Ik was een marginale de speler. Ik uh, liet me bij voorkeur bijna plat slaan of doodslaan... om te vermijden dat de bal op de grond kwam. Wat uiteindelijk natuurlijk ook de, de, de, de kunst van volleybal is. Um, ik had een opleiding indirect gehad in een uh, ontmoeting met Doug Beal, die wel echt vormgegeven heeft om mijn strategische visie op volleybal. En ook mijn, op de omgangsvormen met sporters die aansloot zeg maar, bij mijn opvoeding van mijn opa en mijn vader. En mm, mm. Hoe, ik, hoe ik gewoon de in Doug was degene die voor Amerika in 1984 de eerste gouden medaille Die haalde de gouden volleybal. medaille in een totaal nieuw concept. Helemaal innovatief. Het spel gewoon echt helemaal omgedraaid heeft. Uh, Arie Selinger werd toen tweede met de vrouwen in, uh, in Amerika. Dat is een succesvolle uh, speler voor, uh, voor Amerika. Het was eigenlijk allemaal in mijn voordeel. Uh, ik was geen Amerikaan. Ik kon niet volleyballen. En CBS had uitgerekend dat boven de tweede plaats minder ruimte was dan onder de tweede <lacht> plaats. Dus dat zal wel niet goed gaan. Nou, dat is Mission Impossible en dat vind ik dus leuk. En ik heb de afspraak toen gemaakt met de volleybalbond. Nou, laten we het eerst twee jaar doen, om te, omdat ik zag dat wat wij gedaan hadden... dat dat niet verloren moest gaan. Dat is gewoon de liefde voor de sport. Uh, dat er een aantal spelers aan zaten te komen. Uh, Guido Geurtsen, uh, Bas van der Goor en nog een aantal jonge jongens... waarvan ik dacht, 'Van als dat erbij komt... dan hebben we de puzzel voor het spel van de toekomst compleet kunnen we sneller spelen en we hadden het gevecht in de ruimte... met zeg maar gemiddeld 2,05 meter tot 2,10 meter. 10. Dat hadden we gewonnen, maar we hadden het gevecht op snelheid verloren... van de Brazilianen en de Italianen. Hm. De factor snelheid zou de, mis, was de missende factor... maar de besluitende puzzel voor, twee, voor 1996. Uh, bond was arm lastig. Ja, er was geen ja, geld gewoon. Er was een zwaar tekort aan geld. Ik kreeg uh, toestemming van de Universiteit Groningen om daar naartoe te gaan. Wij kwamen terug uit Finland bij het Europese kampioenschap met een tweede plek. Waarop de voorzitter van de volleybalbond zei, we stoppen ermee. Waarop de universiteit bij mond van Pieter Tilstra uh, zei van, maar ik wil daar niet terug. Want die is nog niet klaar. Mooi. Ja. Als je het dus hebt over beleid en toevalligheden... Zal dat die man is... nog een keer een bloemetje sturen als het nog kan? Ja, uh, kan niet meer. Ja, dus maar ik ja. heb hem wel bloemen gestuurd. Ja. Ja, dus dan, dan, dan gebeurt kan, er Hij heeft je carrière kunnen breken en hij heeft jou dus heel erg goed in de gaten gehad. Ja, als je het dan hebt over uh, mensen met een visie of mensen met, met een beeld... of die gewoon gevoel ergens bij hebben. Ja, van die, van die man heb ik ook gewoon heel veel geleerd. En je vertelde net dat er, zat een, er zaten mensen aan te komen die het plaatje compleet maakten. Maar daar komt dan ook nog een keer de visie van Joop Albe daarbij. Uh, en dat is dan jouw inbreng. En je hebt gevraagd om iets te laten horen. wat misschien aardig symboliseert wat jouw inbreng is. Ken je de muziek nog niet? Dances with Wolves. Maar dat vraagt wel enige uitleg. <laughs> um, ik had een hele bijzondere staf uiteindelijk. Uh, mensen om me heen die aan de ene kant heel kritisch zijn. Uh, de manager was uh, een voormalige marinier die ook in Wijster onder de trein gelegen heeft. En bij de punt. Dus bij de kaping? Bij de kaping. Uh, door de wol geverfd. Een geweldig man die de cultuur zeg maar, door Selingen, Brokking, Alberda, uh, Gerbrands altijd bewaakt heeft. Een wel de geheime kracht. Wij keken naar de Russen. Waarom spelen de Russen zoals ze spelen? Hoe trainen de Russen zoals ze trainen? Hij was een week lang bij de Russen bij elke training om te kijken waarom zij bepaalde combinaties wel of niet speelden. En hij kwam erachter dat ze die niet speelden, omdat het tweede team van hen dat zo kon lezen dat dat niet succesvol was. Daarnaast hadden ze een aantal karakteristieken die aan wolven doen denken. Ze proberen steeds iemand te isoleren in dat spel. En degene die dan geïsoleerd komt te staan... Die als die in de problemen komt, komt altijd terug op een bepaald punt bij het net. En dat konden we bijna haarscherp analyseren. En toen hebben we dat concept rondom... dat was het EK 2013, dat hebben we op een gegeven moment... het concept tegen de Russen, dat noemen we... Dances with Wolves. Hoe gaan wij... Met die Russen die hun basisfilosofie hebben, dus het afscheiden van één van de, uit de troep van die zes spelers, proberen ze bij ons iemand eruit het veld te spelen, bijna, uh -huh. die vervolgens bijna altijd in de fuik moet lopen. Uh -huh. En hoe kunnen we dat vermijden, of kunnen we het herkennen, Zoals als je het herkent dat je daar goed tegen kunt spelen? Ja. Dat ik wel, want in de film zelf is het nou juist iemand die tegen zijn eigen team komt te spelen. Ja. Dus eigenlijk, ik snap de titel wel, ja. maar met. De, waar de film over gaat, klopt het eigenlijk helemaal. Nee, goed. maar wij hebben nog volleybal. We hebben niet naar de film gekeken. Ja, nee. <laughs> dat is het. De titel kwam gewoon goed de uit. De titel kwam heel goed uit. <laughs> goed, ja. dus we moeten er verder, wat dat betreft, nee, helemaal niet. niks achter zoeken. Nee. Um, het is wel mooi dat we nu bijna een half uur bezig zijn en dat we nu pas aan de Olympische finale terecht zijn gekomen. Terwijl dat eigenlijk toch het keerpunt van jouw, uh, van jouw leven moet zijn geweest. Het was pas beter als het goud zou zijn, want wij kwamen van de tweede plek. Ja. Er was niet zoveel ruimte. En als we het niet gehaald zouden hebben... Zeg ik dan maar in een soort metafoor was ik via Vliegveld Eelder teruggekomen. En nu via Schiphol. En omdat we goud haalden... en dat vind ik het fascinerende en het beangstigende van succes... krijg je het gelijk aan jouw kant. En verstond de kritiek, want er tegen goud valt niet te discussiëren. En dat is even belachelijk als prettig soms. Hm. Um, ik was te klein. Ik was geen international. Ik sprak geen Engels. En er was weinig kans op succes. En er was ook in de loop van mijn uh, carrière bij het Nederlands Team... van 92 tot en met 96 natuurlijk ook een permanent rumoer... en ook wel discussie over de goede strategie en de goede weg ook volgen. En ik herinner mij nog dat ik met Mart Smeets daar ook indringende gesprekken over heb gehad... waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed. En ik heb hem gedeeltelijk in meegenomen. Ik zeg van, je sommige dingen... Moet jij en mag je weten omdat jij als media, jullie zijn het die mogelijk maken of dit team überhaupt succesvol gaat worden. En dat gold voor John Volkers met de Volkskrant. Wim Visser van uh, in die tijd, uh, denk ik, waar, waar Willem bij, uh, bij spreekt, dat hij bij de ANP zat. En er waren nog een aantal vaste support, uh, supporters, journalisten, die meegegaan zijn en die ik gewoon ook meegenomen heb in het verhaal. En met je Zocht je dan ook niet een beetje steun ook gewoon? Nee, ik heb, nee dat was een rationele uh, overtuiging... dat als de media niet over ons zouden schrijven... als de media ons niet zichtbaar zouden maken... als sport niet begrijpt... dat de media uiteindelijk het, de, zeg maar, de beeld vormen naar de samenleving... dan is zo'n team in termen van sponsoring, aandacht, respect... waardering en erkenning, en daar gaat het die sporters om... kansloos. Hm. Dus ik heb dat echt strategisch ingezegd van... ik ga een deal maken met de media. En als het fout gaat, word ik opgehangen. Dat is dan jammer. Maar als het goed gaat... zie ik nog dat Mart Smeets op het bureau staat... met een ene fles een fles whisky... en de andere uh, hand een fles champagne. En dat was de afspraak. Vol of leeg? Vol. Na die tijd leeg. Hm. Was jij dronken na de finale nee, in Atlanta? Nee, ik was relatief laat terug in het... Uh, wat er, toen het Holland Heinekenhuis zei... dat was een etage op een, in een hotel... Ik was daar samen. De enige die er toen nog was, was Tom van het Hek en Jan Postuma. Ik heb eerst een gesprek met Wouter Huidbrechtsen gehad. De toenmalige voorzitter van het NOC-NSF. Die kwam toen uit bed. Dus zo laat was ik er pas. En die verzocht mij om niet naar Italië te gaan. Met een biertje. Dus ik heb... Bij de NOS wat gedronken, toen een hele tijd niet. Toen heb ik nog wat gedronken, maar ja. ik, was, ik had ook een behoorlijke uh, weerstand... want de adrenaline zat ongeveer, uh, kwam uit mijn fontanel. Dus ik, slapen was die dag <lacht> toch niet mogelijk. Nee, en maar dat gesprek bij Huibrecht <lacht> bij, bij dat biertje... daar is eigenlijk de basis gelegd voor, uh, voor wat je nu doet. Hè? Nou, wat wat Huidbrechtsen toen tegen me zei is... Even, goh ik kan me voorstellen dat je allemaal aanbiedingen uit het buitenland krijgt... maar ik zou je willen vragen overweg ook om in Nederland te blijven. Omdat met volleybal hebben wij van 86 tot 96 een hele bijzondere route gelopen naar de kelder van Europa... naar de Mount Olympus. En de principes die jullie daarmee gemaakt hebben... die zouden we wel eens aan de sport kunnen toepassen. En dat zijn dus relatief heel veel. Pieter Murphy heeft een belangrijke rol bij het NOC gespeeld. Marcel Sturkenboom. Um, Pierre Mathieu is erbij betrokken geweest. Ik ben erbij betrokken geweest. Dus een, een aantal mensen uit die volleybalwereld... die werd goedkoop, die gewoon dat allemaal meegemaakt hebben. Die dus weten hoe moeilijk het is om uit de kelder... en hoe een programma modern in elkaar gezet moet worden... om succesvol te zijn. Die principes hebben we toen later toegepast gewoon bij het NOC. Ja. Nog even, omdat het zo mooi was. Uh, het radioverslag. TV heb je ongetwijfeld heel veel gezien en gehoord. Heb je ja. de radio ooit gehoord? Ik weet dat Mark Hamer het gedaan heeft. Ja. Met? Ja. Geen idee. George Freulich. George Freulich. We zijn al bijna drie uur aan het spelen in deze Olympische finale tussen Nederland en Italië. Stand in sets 2-2, 15-15 in de vierde, in de vijfde set, nu de beslissende set. En de Italianen kunnen, oh, nu kan Nederland gaan scoren, want die wordt opgevangen. Olaf van der Meulen, laat maar uitgaan jongen. Nee, hij pakt hem toch. Een set-up en moet Ronswerven het dan doen? Ja, Ronswerven moet het doen. Ronswerven moet het doen. 16-15 op dit moment. Opnieuw een matchpoint, een Olympisch goudpoint voor Oranje. De spelers kijken elkaar aan. En dan een hele moeilijke paas van de Italianen. Nee, die we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar nee, nu kan het, kan het. Komen. Nu kan het komen. Nu gaat de bal naar Ronswerven. En maakt hij dan Olympisch goud? Nee, nog niet. Ja, dan wordt Toffoli komt onder die bal. Nee, dat kan hij nooit meer doen. Ja! ja! Het is goud, ongelooflijk! Tiani slaat er wel uit! En iedereen een oog. Oh ja, en dit is prachtig, dit is werkelijk waar. Prachtig! Ole van der Meulen, hij rent door het veld heen. En eh, ik zie daar Bas van der Goor eh, op een de spelers. op Peter Blanchet daar liggen. Peter Blanchet met Henk Jan Held. En oh, wat is dit! Ongelooflijk prachtig! Joop Alberda, hij staat met zijn handen omhoog. Alles ja, en daar hoort... Daar oh, er is hij weer een krooprins! <laughs> ja, het is hem ja, hij staat de, weer gelukt, <laughs> hoor. De krooprins op ja, dit ja, moment het feest. Lies wat is dit mooi. Wat is dit absoluut prachtig. Ja, ja mooi hoor. Nederland wint hier Olympisch Goud. En het is Peter Langer die, die daar opspingt. en uh, opspinkt. Roller... Ja, indrukwekkend. Ja, ik zag emotie bij je bovenkant. Ja, dit moment zit wel heel diep in de ja. Ja, ik merk je, het rugmerg. Omdat je ook een aantal um, inspanningen daarvoor gedaan hebt. Spelers, staf, um, bond die um, uiteindelijk ook door een aantal, uh, wat ik zo net al zei, journalisten... dat werden uiteindelijk onze supporters. Dat was, het was zo'n uh, zichtbaar spel voor de samenleving. Wij waren redelijk, bij wijze spreken, in deze tijd heet het dan bijna transparant. Alles lag bijna op straat. En toch gingen we verder op weg om dit ene moment voor elkaar te krijgen... En je voelde toen, of zeker na die tijd... dat uh, je hoeft niemand uit te leggen dat dit een grote sport was. Je hoeft niemand uit te leggen dat dit een bijzonder moment is. Omdat ja, sportevenementen waar je op mondiaal niveau in een teamsport... gewoon het hoogst haalbare wint. Dat is, een, is een, een soort geschenk waarin een aantal mensen bij elkaar komen. Zwerven, blanché, van de gooi, je mag een willekeurig... maar dat zijn, is een, in dit geval dan een drieluik van mondiale spelers... En ik heb geluk gehad dat dat in dat tijdschrift kwam. Want voor hetzelfde geld zijn ze om de tien jaar geboren. En ontmoeten ze elkaar nooit. Ja. Het verbaast me wel dat het je nog zo raakt eigenlijk. Want ik, ja. ik had verwacht dat je dat zo vaak al hebt gehoord en gezien. En erover hebt verteld. Wat voor emotie is dat dan? Nou, ja, Kun je het uitleggen? Dat, want... Nou ja, het raakt mij waarschijnlijk omdat ik ook weet hoe. Langs het randje wij gewoon gegaan zijn als team, als bond. Uh. En de inspanningen die het getroost heeft. En zodra je dat terug gaat komen er allemaal beelden. En wat ik zo net ook zei, van ja, ik hou van statistics en rationaliteit. En daarna voeg ik gevoel en emotie toe en daarna neem ik een besluit. Nou, Dat komt hier bij elkaar. Ja. En dat is natuurlijk, maar zo heb ik wel meer... Ik word emotioneel als, um, als ik... Iets zie gebeuren wat de perfectie nader, Maar dat is ook wanneer ik op 22 mei straks naar Ziggo Dome ga voor de Eagles. Dat is een vorm van samenspel van een aantal mensen die als team iets laten zien wat ongelooflijk is. Maar die hebben dus een karakteristiek. Die komen met aparte limousines aan. Die vliegen met aparte vliegtuigen. Die praten bijna niet meer met elkaar. Maar spelen fantastisch. Dat is wel opmerkelijk. Je bent nu de derde in deze serie. We hebben er nu geloof ik acht of negen gehad. Toon Gerbrands. Charles van Commenay. En jij die de Eagles noemen als, als, als ja. een soort metafoor, Dat is, ja, opmerking dat is geen toeval. Uh, ja. Omdat wij daar alle drie wel in onze 18 tot 30, 1825, 1830... gewoon mee geconfronteerd zijn. Ja. Even, even, even terug naar uh, je zei van we hebben langs het randje gelopen. Kan je één voorbeeld geven van een moment... dat het ook de andere kant op had zou, had kunnen vallen... Ik kan niet één moment aangeven, wel tien. Ja, ik kies er één van de tien dan. <laughs> ik denk dat het ongeveer 365 dagen voor Atlanta was dat we in Canada speelden. We hadden al een paar keer op ons donder gehad van de Amerikanen, terwijl we beter waren. En we begonnen van de Canadezen te verliezen dat we beter waren. En ik had een bepaald spel voor ogen waarvan ik dacht van nou volgens mij moet het zo ongeveer lopen. En uiteindelijk is het toch de taak van de coach... om eigenlijk, uh, zoals we in het begin hadden al kennen, die een beeld schept van a man on the moon. Dat kun je zien, dat kun je visualiseren. En mensen gedragen zich naar het beeld wat op een hersenpan zit. En plotseling speelde Blanchet werkelijk waar de pannen van het dak. En binnen een mum van tijd stonden de Canadezen met 8 of 9 achter. En hij beet mij toe als het ware, bedoel je dit soms? En ik stond op het punt, ik denk, ik krijg het niet aan de praat. Heb je het overwogen om te stoppen? Ja. En toen, hoe is het dan toch weer goed gekomen? Dat is dus besloten, van, dat gaat wel. We gaan wel met elkaar verder. We, een aantal, uh, we hebben een aantal wijzigingen ook in de staf... en ook in het, uh, in het team zelf aangebracht. En doordat ze eigenlijk allemaal bij de beste clubs in Italië... Waren, hadden ze de beste coaches, de beste organisatie, de beste voorbereiding... en dan kwamen ze alleen terug in Nederland... om ze zo snel mogelijk van de medicatie af te halen... Gewoon Blessures en overbelasting fit te maken, klaar te maken voor het volgende seizoen en een fantastisch toernooi te spelen. Hm. Je hebt de sport maar drie botjes nodig: als mens, eens. Dus een wishbone, a backbone en een funny bone. Hm. That's it. Toen uh, viel alles weer, uh, weer in elkaar. Uh, je wordt Olympisch kampioen. Uh, als, je het, als je het moment terughaalt. Gaat er dan heel veel door je hoofd heen... of ben je gewoon alleen maar blij? Moeten we daar ons niet te veel van voorstellen? Nee. Um, hoe gek het ook klinkt... eigenlijk heel snel daarna... komt er zo... En wat nu? Want tot dat moment heb je steeds een doel. En dan ben je voorbij. Het doel is het doel weg. Leegte. Dat is even leegte. Dan komt een soort heroriëntatie... een reset van een computer... hoe je het ook wilt noemen. Dan zou we het zo nou even gaan doen... Hmm. Dit hele verhaal begon eigenlijk met dat je vader je op de trein zette. <laughs> en dat ja. hij zei van jij gaat nu doen wat ik eigenlijk altijd had willen doen. Ja. He heeft hij het nog meegemaakt allemaal? Nee, mijn vader is in 1993 overleden. Oei. Ja. Dus ja. Die heeft mijn hele internationale reis, zeg maar de reis waar ik voor Nederland wat zichtbaar werd, die heeft hij gemist. Ja. Is dat jammer? Ja, tuurlijk is het jammer. Behalve drie... de los van het feit dat je je vader verliest. hoor. Ja, hij, is, hij, gaat was, verreerd, hij was 73 maar... en overleed veel te vroeg. Hij had staren aan zijn ogen, ging dat het ziekenhuis. Bleek iets mis te zijn met zijn longen. En een half jaar later... Uh, ja, maar had het overleed. jou meer voldoening gegeven als je jouw vader had kunnen laten zien hoe het... Nee, uh... ja, Het had hem voldoening gegeven. En daarmee jou ook, toch? En daarmee uiteraard mij ook. Maar dat, ja, dat, mijn, mijn geest werkt niet zo van... Goh, als dat was gebeurd en dat had ik er graag bij gehad. Ja, ja, dat, okay. Het leven gaat dan... Ja. Zoals het gaat. Uh, mijn vader was wel zo met mij en met mijn zus. Dat had niet uitgemaakt of dit erbij kwam of niet. Ja. bijkwam. Ja. je moeder trouwens? Mijn moeder is in 2005 overleden. Ja. Dus die heeft het wel... Uh, die heeft het allemaal meegemaakt dus en was meegemaakt. daar uh, redelijk trots op. Nog trotser. Ja. Ja. Ik begrijp dat je heel erg bent geïnspireerd door uh, Barack Obama... Wil je eerst luisteren of wil je eerst vertellen? De luistering is altijd beter. Fired up, ready to go. Fired up, ready to go. I'm Edith S. Childs from Greenwood, South Carolina. And I'm the one that got Barack Obama fired up. It's pouring down rain. And my umbrella blows open. And I get soaked. I'm mad, I'm wet. And looking around at everyone in the room, I knew we had to do something. Suddenly, I hear this voice cry out behind me, fired up! I know that the senator wasn't sure what was going on. She's standing there, and she looks at me, and she's smiling, and she says, Fired up, ready to go. I knew we needed to keep singing, fired up, ready to go. After a minute or so, I'm feeling kind of fired up. I'm feeling like I'm ready to go. So I joined in the chant. And it feels good. And for the rest of the day, even after we left Greenwood, I'd see my staff, I say, are you fired up? They'd say, we're fired up, boss, are you ready to go? I'd say, I'm ready to go. Once you hear it, you will never forget it. Fire! up! Ready to go! It shows you what one voice can do. One voice can change a room. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. Your voice can change the world. So I just got one question for you. Are you fired up? Are you ready to go? Let's go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. go! Let's go change the world. Ja, dit was uh, zijn laatste speech, hè? 3 november 2008. Hier was er bij. Manassas, Virginia. Ja. We waren met een groep mensen, onder andere uh, de leiding van, uh, van de NOS, mensen uit de overheid, gewoon op zoek naar nieuwe democrat democratische bewegingen, uh, leiderschap. Hoe werd dat nu in de campagne van McCain en Obama? En we kwamen eigenlijk per ongeluk hier terecht... bij die laatste rally. En het was een zevende van die dag. er zouden 25.000 mensen komen. Dat waren er ongeveer 125.000. En het was een indrukwekkende performance... Eh, waarin hij uh, bijna elke zin die hij zegt... zat een boodschap in en raakte mensen. En daar zie je dat het in leiderschap altijd gaat... over hoop en perspectief... Waarin het altijd gaat over als je goed contact hebt met de basis uh, van, het, van de samenleving. Dus voor mij geldt dat in sport. Um, dat je bijna alles gedaan kunt krijgen wat je wilt. Althans in ieder geval de energie krijgt bij mensen om dingen te gaan veranderen. In de richting zoals we dat met elkaar vast kunnen stellen. En hij raakte me daarmee zoals Doug Biel dat in 1985 gedaan heeft. De voetbalcoach raakte hij in 2008, raakte mij hiermee. En dan denk ik van, god, het zijn toch een aantal dingen... Daar, ja, daar leer ik dan iets van. En ik vind, ja, dat pik ik even mee... en dat pik ik even, want dat past wel in mijn rugzak. En als ik er nu op terugkijk... Denk ik van, ja, hij, hij ging toen veel bij mensen langs... om te vragen van, wat zijn, uh, wat zijn je dromen... en waar worstel je nou mee... En dat doe ik eigenlijk gewoon in sport precies hetzelfde. Ik spreek met een groepje atleten, een groepje coaches. Ik noem het dan maar even mijn honderd interviews. Wat is je droom? Waar worstel je mee? Waar kan ik je helpen? Wat zullen we gemeenschappelijk doen? Hoe krijg ik, kan ik het bij elkaar brengen? En wat je gewoon in de samenleving ziet: Hoe houden we de boel bij elkaar? Zou Cohen zeggen. Um, en ik breng de zaak dan bij elkaar. probeer daar een aantrekkelijk doel achter te brengen. In een verte neer te zetten op het punt op de horizon. Ja. En dan is het uh, aan het werk. En uiteindelijk is die inspiratie, en ik ben daarvan overtuigd, die inspiratie om dat te doen, om elke dag op te staan om dat doel te bereiken, dat doen mensen zelf. Alleen dat formuleren van dat punt op de horizon en welke waarden daar belangrijk in zijn, of dat nou erkenning is of groei of energie of uh, opoffering. Die, die waarden die worden geformuleerd door atleten zelf. En dat herkende ik heel sterk in de campagne die Obama doet. En ja, dan, dat ja, wat inspireert. Dat is iets wat je zelf voelt van hey, dit zijn mijn axiomas van leven... die dan gerepresenteerd worden door iemand die op dat moment... nog geen president was, maar 24 uur later wel. Ja. Je bent net begonnen bij, bij de KNZB. Daar ga je dit dus ook toepassen... Dan ga je ook de vragen stellen in de interviews, mag ik aannemen. Wat zijn ze de vier? Waarom ben je gaan doen wat je nu doet? Uh, wat zijn de, de grootste dromen? Waar loop je tegenaan en hoe kan ik je ermee helpen? Ja. Dat is de Dan methode in vier vragen, toch? Zoiets. Ja. ja. Laten we het daar even op houden. Ja. Dat ga je nu ook doen met ja. binnen het zwemmen. Ja. Ik ben, al, ben daar al een post mee bezig en we gaan nu uh, naar Phuket. We zitten daar drie weken en dan ga ik twee weken lang alleen maar vragen stellen. Mm. Maar je hebt al een beeld, natuurlijk. Dan heb ik een beeld. Maar ik, ik hou dat beeld weer open... zodat daar nog steeds ruimte is voor... andere gezichtspunten van mensen... waarvan ik denk van... hé, dat is iets wat ik zelf nooit kan bedenken... omdat ik niet uit die sport kom. Dus ja, de, ja. de echte informatie moest bij het speelveld... van volleybal van Zwerver en Blanchier komen. Die moesten mij vertellen hoe het voelt op het veld... om hun te kunnen helpen. En deze sporters moeten mij vertellen... Wat hun droom en hun worsteling is en waar ik ze kan helpen om beter te worden. Ja, en de binnen het zwemmen hebben we dan uh, onze gebruikelijke toppers, denk ik, die Jojo, uh, -jo, ik noem maar even een willekeurige naam. Waar je uitgebreid mee zal praten om te horen ja. wat nou eigenlijk de, ja. wat haar betreft de ja. problemen zijn. Maar dan, daarnaast organiseer ik ogenblikken met Johan Kenkhuis en Nick Driebergen en Inge De Bruin. En Pieter van der Hogeband. En nog een Maarten van der Weijden en een aantal anderen een aantal sessies dat we gewoon bij elkaar gaan zitten. Zo, zo kijk ik er tegenaan. Klopt mijn beeld? Is dit een soort wenkend perspectief? Of zit ik op de verkeerde kant? En wat is nu je beeld? Zoals, zoals je het nu hebt? Want Je hebt wel wat interviews. Uh... Ik heb er wat gedaan, maar ik maak eerst honderd af. Ja, maar je hebt toch nu wel een beeld? Tuurlijk, maar dat deel ik niet over de radio. Waarom niet? Dat is televisie. <lacht> Oh, die is vals, zeg. Oh, die is echt heel erg hierop halen Als ik dus nu een videocamera had, dan had ik het verteld. Had je het verteld, ja prima, zeg. Ojo, heb jij een telefoon aan? Dan ergens een video op zit. Nee, maar je kan je hebt toch je kan wel een beetje een idee uh, loslaten? Ja, ik, ik heb wel een beeld. Kijk, de, wat, er, wat, er, wat er is, is natuurlijk. Er staat een fantastische medaillefabriek van Sjakko uh, Verharen van zeg maar 1996, 1997 tot nu. En de opdracht die ik gekregen is die medaillefabriek te beheren... en te kijken of we een betere aanvoerlijn daarnaast kunnen krijgen... om meer toppers, dus niet alleen afhankelijk te zijn van zeg maar Pieter, Inge en Ranomi... maar dat dat meer is, omdat we natuurlijk ook een merkwaardige kanteling hebben gemaakt... na 96 waar we midden in een lange afstandsnatie waren... naar een sprintnatie En dat we nu bijna geen lange afstandszwemmers meer hebben. Dat het hoofdzakelijk... Uh, dat Pieter in zijn eentje bijna 85% van de Olympische medaille oogst vanaf 1896 tot nu verzameld heeft en dat Inge Ranomi uh, met de Estefette teams en uh, Femke en, uh, en Inge uh, en Marleen... dat die 35 van die totale medailles dus die vrouwenlijn is gewoon veel beter ontwikkeld geweest altijd in het zwemmen in Nederland en we moeten nu kijken hoe kunnen we daar een solide fundament aan geven dat er een aanvoer steeds komt van mensen die gewoon op wereldniveau kunnen gaan presteren ja, dus je nadruk komt te liggen op opleiding op uh, stimulering van jeugd ja, ja. En ik bedoel, je gaat natuurlijk niet een conservatorium van, de, van het zwemmen... wat nu bestaat, ga je natuurlijk niet omvergooien en zeggen... dat gaan we allemaal anders doen, dat was allemaal fout. Nee, alles was goed, maar al, goud kan ook altijd beter... omdat dat de toekomst ja. is. Ja. Nog een paar dingen. Aan het begin van de uitzending heb ik gezegd... dat uh, je hond een rol speelt in jouw advies, uh, <lacht> Club, Ja. Dat moet je even uitleggen natuurlijk. Nou, ik, had altijd, ik heb jarenlang honden gehad. Uh, en een van de belangrijkste honden was Skipper... Natuurlijk niet zo vreemd als je veel op een boot woont. En ik had altijd, zoals vind ja, heel veel vragen in het leven, waar het ook over gaat, daar weet je het antwoord al van. En een van mijn trouwste, trouwste vrienden is altijd mijn hond geweest. Je vond het prima als ik wegging en die was ook blij als ik terugkwam. En als ik een vraag aan hem stelde, dan keek hij zich gewoon met die, het was een golden retriever met ongelooflijk bruine ogen aan, en zei van, baas, je weet het antwoord zelf wel. En met hem doorliep ik gewoon bijna al mijn persconferenties. En dan liep ik door het bos en dan stelde ik mezelf een aantal vragen die jij zou kunnen bedenken. En gaf daar antwoord op, net zolang tot het solide was. En dan ja, ging ik pas. Dan kwam je thuis en dan gaf de hondje een poot en dan zei hij, goed gedaan, Joop gedaan. Oké, okay, goed. Dan heb ik nog vier vragen voor je. Um, waarom doe je eigenlijk nu wat je doet? Je hebt ongeveer 20 seconden om dat te vorm te geven, het antwoord. Dus waarom doe je nu wat je doet? Waarom? 20 seconden, hè? Nou, het aanbod is, is plotseling gekomen. En ik ben, ik ben op deze aardkloot om, om, om sommige dingen op te lossen... waar ik uh, gevoel heb dat ik een bijdrage kan leveren. Dus ik doe zwemmen omdat ik daar een bijdrage kan leveren. Wat, uh, wat is je grootste droom? Het zijn eigenlijk... Het belangrijkste nu is denk ik of wij met elkaar nog in Nederland in staat zullen zijn... om het vak coachen, wat toch een sleutel in het topsportvak is... om daar een echte gedegen opleiding voor uh, vorm te geven. Waar loop je tegenaan? Stroperigheid van besluitvorming. Hmm. Is er iemand op deze wereld die je daarbij zou kunnen helpen? Iedereen. Vraag 5. Ik had vier, maar vraag 5. Hoe is het om de joop alberda vragen zelf te beantwoorden? niet ingewikkeld. Want over de meeste vragen die ik mezelf stel, heb ik zelf ook nagedacht. Ja. ja? En meer dan een ander. Ja. Oké. Okay. Zien we je ook nog op te spelen? Als toeschouwer. Niet meer als actief. Uh... Nee. Zoals je nu de vraag stelt, is dat zoals ik er nu naar kijk. Nee. Ja, dus ik zie niet dat. Uh, ik zal geen dingen doen die ik in het verleden heb gedaan, als om ze nog een keer te doen. Ik ben wel iemand van de paardensprong. Zeg maar in het schaken van totaal nieuw veld, andere omstandigheden, nieuwe strategieën bedenken. Ook met andere mensen uh, dat weer uitvoeren. Ik heb een aantal dimensies van de Olympische Spelen allemaal van heel dichtbij meegemaakt, van uh, coach tot uh, commentator. Um, dat was allemaal, allemaal fascinerend. Ik zie mij op de Olympische Spelen... of het zou in een vergelijkbare baan zijn wat ik nu doe. Maar ik ben ondertussen 62... dus ik heb nog een ja. jaar of 15 voor de boeg. Nou, dan maak je net Actief. de Spelen van 2028 nog mee. Ja. Daarvoor heb ik in ieder geval... een heel groot televisiescherm op het oog. De, de, de, de, de moderne wereld en de moderne jeugd... die zijn zo ongelooflijk veel sneller. Dat je op een gegeven moment ook... Moet, de guts moet hebben en zeggen... jongens, neem even afscheid van dat speelveld. Dat kan veel sneller, dat kan veel beter. Dat zijn beter opgeleide mensen. Dat zijn sneller denkende mensen. En dat zijn ook mensen met veel nieuwere creatieve concepten... Ja. rondom een toch oud concept van de Olympische Spelen. Ja. Ik vind het jammer dat het Olympisch plan uh, uh, In de gestopt is. Omdat ik dacht dat dat een kapstok was... waar Nederlandse sportieve jas op kon hangen. En het is onbegrijpelijk dat ze die kapstok weggehaald hebben. Oké. Okay. Dankjewel voor je openhartigheid. Graag gedaan. Succes in Thailand met de zwimmers. Dankjewel. Dankjewel. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. En we talked about some old tijd en we drank a een cold some beers. Still crazy after all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 Eerder dit uur horen we al een klein stukje van Paul Simon... op verzoek van Joop Albeda. Nu helemaal still crazy after all these years van dus Paul Simon. Om dit uur langzaam maar zeker af te sluiten nog een paar berichten. Tweevoudige wereldkampioen ski Elisabeth Gergel... heeft in Altenmarkt haar tweede afdaling van dit jaar gewonnen. Ze was sneller dan haar landgenoten Anna Venningen... en de Duitse Maria Heuvel-Riesch. En de Duitse skier Felix Neuerreuter heeft in Adelboden voor een zeldzame prestatie gezorgd in het Wereldbeker-circuit. Hij won de Reusenslalom. En daarmee is hij de eerste Duitse sinds 1973. Toen was het Max Rieger die op deze Wereldbeker-discipline wint. De Fransman Thomas Vanaga eindigde na twee runs als tweede. Gevolgd door de halve Nederlander Marcel Hiescher. En Bel Berghuis is bij de wereldbekerwedstrijd in Andorra... buiten de prijzen gevallen. Op het onderdeel cross ging de snowboardster in de laatste bocht onderuit. Waardoor ze zesde werd. En hierdoor werd ze uiteindelijk als 22e geclasseerd. Berghuis, die zich al had geplaatst voor de Olympische Spelen in Sochi... krijgt zondag een nieuwe kans op een ereplaats. En minder aankomsten bergop. Geen Pyreneeën en geen finish in Madrid. De ronde van Spanje wordt dit jaar in een ander jasje gestoken. Dat werd duidelijk bij de presentatie vandaag. Acht keer wordt er bergop gefinished. Drie keer minder is dat dan vorig jaar, de finish. Die is op 14 september, is in Santiago de Compostela. En dus niet in Madrid. Zoals dat de laatste twintig jaar het geval was. Dat is een opvallende afwezige. Er was overigens een opvallende afwezige bij de presentatie. Dat was Chris Horner. Want dat is namelijk de winnaar van de vorige editie. De inmiddels 42-jarige Amerikaan is nog steeds op zoek naar een ploeg. Alberto Contador beloofde het publiek in een videoboodschap... dat hij er deze keer, anders dan vorig jaar, wel bij zal zijn. Goed, dat is de eindtoon. Ik geef me nog even mee dat we uh, in de rust zitten bij de topper in Spanje. Tussen de, de nummer 1 uh, en de nummer 2. Of nou, ze zijn allebei nummer 1 volgens mij. Volgens mij staan ze gelijk uit mijn hoofd. Uh, Atletico tegen uh, Barcelona. Daar staat het na 45 minuten 0-0. En dan vraagt u zich uh, wellicht af hoe zit het met Lionel Messi? Doet Messi mee of doet Messi niet mee? Messi doet vooralsnog niet mee, want Lionel en Messi zit namelijk op de bank. Affolai zit wel bij de selectie, maar niet op de bank. Maar vanwege zijn goede trainingsprestaties mag hij toch bij de selectie zitten. Zo meteen zijn we terug. Dan met een uur lang en indringend gesprek met Epke Zonderland.